Kirsten Klomp met het a 2 bij Nieuwegein is weer open. De snelweg was korte tijd in beide richtingen dicht vanwege een verdacht pakketje. Dat lag langs een jaagpad onder de snelweg. De explosieve opruimingsdienst heeft het object onderzocht, maar het bleek loos alarm. De A2 was ruim anderhalf uur dicht. Rond Utrecht ontstonden daardoor lange files. Volkswagen heeft de winst in het eerste kwartaal van dit jaar met een miljard euro verhoogd. Van 2,4 naar 3,4 miljard euro. De omzet steeg met 10 procent. Na het schandaal met Schumel Software in 2015, toen Volkswagen het grootste verlies ooit boekte, klom het bedrijf vorig jaar weer uit het dal. Over heel 2016 was de winst ruim 7 miljard euro. In de Utrechtse wijk Hooggraven is een man doodgestoken. De dader is gevlucht. Het slachtoffer werd vanochtend zwaar gewond op straat gevonden. Hij overleed kort daarna in het ziekenhuis. De politie heeft via Burgernet de mensen in de wijk opgeroepen... om uit te kijken naar de verdachten. Schiphol geeft toe dat het in de meivakantie... op sommige momenten te druk was op de luchthaven. Topman Nijhuis zegt in het FD dat hij ervan baalt. De afgelopen weken leidde de drukte tot lange rijen... bij de veiligheids- en paspoortcontroles. Honderden mensen misten daardoor hun vlucht... Schiphol neemt extra maatregelen om de wachttijden in de komende zomermaanden te verminderen. Zo worden er extra medewerkers ingezet bij de veiligheidscontroles. Naomi van As stopt met hockeyen. De voormalige international van 33 speelde jarenlang op het hoogste niveau. Ze werd twee keer verkozen tot beste hockeyster van de wereld. Met het Nederlandse team won ze twee keer goud op de Olympische Spelen. Na een zilveren medaille op de Spelen in Rio vorig jaar stopte Van As als international. Het weer, veel bewolking, maar soms schijnt de zon ook even. In de loop van de middag komen er vanuit Duitsland nieuwe buien het land in. Langs de oostgrens is daarbij kans op onweer. Het is een graad of 15. Morgen opnieuw bewolkt en regenachtig bij ongeveer 14 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat nog file tussen Beest en Nieuwegein. 9 kilometer. Andere kant op vanuit Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn 7 met een half uur vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht bij hoograven 3 A27 van Gorkem naar Almere. Tussen Noorderloos en knooppunt Lunette 15 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 We in de parkeergarage, een grote parkeergarage. Het is een uur of half twee, helemaal leeg. Ik zie een paar auto's staan, ik zie die van mij staan. En uh, ik loop rustig naartoe. Op een gegeven moment hoor ik een auto achter me rijden. Ik denk, oh, ik ben toch niet alleen in de parkeergarage. En die auto die blijft op een afstand achter me rijden. Ik denk, oké, okay, er rijdt een auto achter me. En uh, ik denk, laat ik opzij stappen, hè, zodat die auto er langs kan. En op een gegeven moment komt die auto naast me rijden. En uit mijn ooghoeken zie ik een dikke BMW met geblindeerde glazen. En ik denk, doorlopen, gewoon doorlopen. Die auto blijft maar naast me rijden. En ik kan het niet laten om toch even een blik te werpen. Op dat moment zakt heel langzaam het raampje. En ik zie twee mannen zitten. Enorme mannen. Van het type Free Fighters. Eentje met een hele grote gouden ketting om. Eentje met een zonnebril op. In een parkeergarage. <lacht> en die met die zonnebril die vraagt. Hey, jij bent ook die maken?" <lacht> en op dat moment weet ik even niet wat ik moet zeggen. He, want ik maak wel eens grappen over bepaalde mensen. Bepaalde bevolkingsgroepen en... Nou kan het zijn dat deze jongens de grappen helemaal niet waarderen. Dat ze uitstappen als ze weten dat ik het ben. En me helemaal de tyfus slaan. Ik denk, ik kan ook nee zeggen dat ik het niet ben. Ja, wij lijken allemaal op elkaar, dus... Uh... Nee, nee, nee, dat ben ik niet, nee, nee. Ik hoor het wel vaker hoor, dat mensen denken dat ik het ben. Maar uh, nee, ik ben loodgieter, dus... Uh, maar ik moet weg, want het lekt hier uh... Maar ik denk, straks hebben ze me door, hè. Dat ik lieg. En daar houden ze helemaal niet van, van liegen. Dus dan stappen ze nog sneller uit omdat je liegt. Ik sta er een paar seconden zo... Ja, die gozer met die zonnebril, kijkt naar zijn vriend. Dat is hem, dat zei ik je toch, dat is hem. Dan ze rij zo weg. <lacht> en ik ken die spanning, hè. Die spanning die is mij bekend. Het is niet de spanning. Die spanning die maak ik dagelijks mee. Hè, vooral als ik ga winkelen. En het is uh, warm weer, dan heb ik een uh, korte broek aan. Dan doe ik een uh, petje op en uh, een zonnebril. En dan loop ik een winkel binnen en dan voel ik al die spanning tussen mij en het kassameisje. Het kassameisje, net 16, 17. probeer die spanning ook gelijk weg te nemen door te zeggen. Hoi, dat helpt niet, hè. Nou, dan loop ik die winkel in en dan laat ik haar ook horen waar ik loop. Is makkelijk voor haar. En alles wat ik oppak in die winkel hou ik zo hoog vast... dat ze ziet dat ik het weer terugleg. Ja, dan heb ik een potje met gel of zo, weet ik veel. Loop ik naar de kassa. En dan leg ik het neer en zeg ik, deze wil ik hebben, alsjeblieft. En nog steeds die spanning, hè? want het kan alle kanten op daar bij die kassa. Portemonnee, geef een briefje. Dat briefje gaat onder een blauw lampje, dan kijkt ze er nog even naar, dan kijkt ze naar mij, alsof ik op het briefje sta. Gaat in de kassa, krijgt mijn wisselgeld, mijn bonnetje en mijn zakje voor mijn potje met gel. En dan denk ik, mens, ontspan. Ik heb betaald, er is niks gebeurd, het is mooi weer en ik ga nu weer weg. Maar nog steeds die spanning, hè, tot aan de deur, want ik moet eerst langs die alarmpaaltjes. Vaak loop ik buiten, loop ik even terug om het zelf te doen. <twee> <twee> En na 11 september is die spanning alleen maar toegenomen. Ik loop met vrienden in een café binnen. We, we bestellen, uh, ik bestel een spa rood. Zegt hij over. Ja, jij moet nog vliegen, hè? <lacht> dreigmail, kreeg dreigmail. Kogelbrieven. Van alles, hè? Tegenwoordig, als je niet meer wordt bedreigd, hoor je er niet meer bij. Het is een beetje tijd, dreigtijdperk. Mensen houden van dreigen. En van bloemen, maar ook van dreigen. En nog steeds, anoniem. 15 valse bommeldingen per maand komen er binnen hier in Nederland. 15, daar geloof je toch niet meer? Er zijn debielen nog steeds mee bezig, hè? En ik ben zo bang als er straks een echte bommelding is. Dat die niet meer wordt geloofd, omdat je van die debielen hebt die elke week even bellen. Alarmcentrale. Ja, uh, we wouden graag even een uh, melden. Ja, een bom ja. Waar? Wacht. Waar, waar? Hij vraagt waar? Zeg dan. Oké, okay, stil, stil, stil. Amsterdijk, 113. Ja, er zit een bom ja. Wat voor bom? Gewoon een vette bom. Ja. Oké, okay, graag gedaan. Yo. Doei. Doei. Geloof je toch niet meer? I'm shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. ...dat John Lennon natuurlijk in 1980 vermoord werd door een idioot. Er waren diverse mensen die herdenkingsliedjes uitbrachten. Paul McCartney onder andere met Here Today. En dit was George Harrison. En ondanks dat dat niet zo bekend is... ...maar de andere twee Beatles die er nog waren, die doen hier wel degelijk mee. Paul McCartney zingt mee in het Achtergrondkoor. En... Ringo is er ook bij. Dus eigenlijk is het een beetje een witte liedje. Maar uh, George Harrison, het, kom, het stond op zijn LP Cloud9. En het nummer, dat heet All Those Years Ago. En welkom terug trouwens bij uh, ZFM Lunch, Zandvoort Lunch op deze woensdag 3 mei. Uh, 2017. Morgen hebben we geen uitzending... want uh, we hebben andere verplichtingen. Zowel ik als de Zuidkick. En uh, zodoende dat er dus morgen... geen uitzending is. Maar volgende week... zijn we er gewoon weer drie keer hoor. of enfin, vier keer natuurlijk. Maandag met Sharon. Dit uh, is... Uh, three Days in a Row. Nee, ik moet zeggen... 30 Days in a hole. Dat moet ik zeggen. Humble Pie. 30 Days in a Hole, en dat was Humble Pie, en dat was een uh, samenwerkingsverband dat, ontstaan. Uh, dat ontstond toen uh, Steve Marriott de Small Faces verliet, en Peter Frampton de Hurt verliet, en die twee gingen samenwerken. En dat werd een uh, kortstondige samenwerking, dat wel. Maar goed, ze maakten toch lekker de muziek, en uh, dat beentje, dat heette dus gewoon Humble Pie, en dit was three days, uh, 30 Days in a Hole. Jawel. Bent u daar ook weer van op de hoogte? Het is nog steeds 3 mei en uh, dit is Paul McCartney samen met Winks. Yeah, yeah, yeah. Listen to what the man said. The Man Said. Paul McCartney samen met zijn... Uh, tweede band Wings. Nou, zullen we Ringo dan ook maar even doen? Huh? Denk je? Ja? Doe, doe. Nou, laat maar doen gewoon. Oh ja, we doen Ringo ook even. Geschreven en geproduceerd door George Harrison... Ringo Starr has an album Ringo Photograph Want eigenlijk uh, deden alle Beatles daar aan mee, dat album Ringo. John Lennon had een liedje voor hem geschreven, Paul McCartney had een liedje voor hem geschreven en George Harrison had een aantal liedjes voor hem geschreven. Dus het was eigenlijk gewoon een Beatle-LP. Ja. Ringo! Ja, het enige punt was dat Ringo alles zong. Ja, dat kan. En het is best wel een lekker album hoor. Ja, het best leuke liedjes op. Maar onder dit dus. En een, een beetje een sprongetje in de tijd Na een paar jaar geleden Toen Chef Special dit liedje als hit had I know you're gone I know you're gone In your arms But I don't feel what I know I know you're gone I know you're gone But my mind ain't in control Cause it's my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 Persoel Bent uit Harlem Natuurlijk uit onze mooie stad Haardem. En het nummer heet In Your Arms. Toontje lager. Kan ook nog. Stiekem gedanst. Ik stond maar wat te drinken. Wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht.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 Bram van Meulen. Ja, live opname. En het gaat over drank. Ja, hoe kwam het anders? Het liedje heet Rode Wijn.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 Alsof ik niet zonder kan, wat een bestaan, wat een luise leven, het kan niet stuk, wat een geluk, rode wijn. I'm Natuurlijk uh, ooit eens de helft van Nederlands hoop in bange dagen met Freek de Jonge. Maar uh, dit was gewoon een prachtig liedje van hemzelf. Dit is U2 samen met Steve Lillywhite. En het heet Red Hill Mining Town. Single van U2 samen met Steve Lilly White. Jawel. En uh, we gaan nu weer even terug naar Nederland: naar Willem. Ja. Maar ook. Jailbird. Heartbreak. I guess all the songs we sang so loud. End of Confusion was dat van Genesis. En uh, uh, remember this golden classic. Nou, dat was het inderdaad. Een hele mooie golden classic. London Grammar. That mean that much to me. O woman, oh man. And I don't know where the rest go. But But I'll always have a thing for you I'd move the earth But nothing made you want me back And I can see that you're giving up, so tell me, it should not mean this much to me, and I don't know where the rest goes, everybody's been telling me no. You won't... Oh, man. Nou, maar dan ga ik naar de laatste plaat En dan zit het er weer op voor vandaag. En dan uh, gaan we de reis weer naar uh, het verre Bevenwijk proberen te vinden. En uh, de, de laatste is natuurlijk... Uh, omdat ik morgen geen uitzending heb... Ga ik de meisjes even succes wensen. Oh, Jean...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 We stand in line I give up, Stel geweldige meiden zijn het toch. Wat een ontzettende goede zangeressen en wat een prachtige stemmen samen. OG dus. En uh, nou ja, uh, we wensen ze natuurlijk toi toi toi, hein, want ze gaan uh, naar uh, Kiev voor het Songfestival en uh, we hopen dat ze daar eindelijk weer eens hele hoog over. Nou, dit zit erop voor vandaag. Ik dank voor het luisteren. En uh, nou, ik ben er weer volgende week dinsdag. Ja. Fijne woensdag nog en tot ziens.